de Kok met het NOS Journaal. De politie heeft drie jongens aangehouden... voor de zware mishandeling van deze maand in Gorkum. Het zijn twee jongens van 15 en één van 14. De mishandeling kwam vorige week in het nieuws... nadat er op sociale media filmpjes van verschenen. Een groep jongeren sloeg en trapte verschillende slachtoffers. Vanochtend zijn de drie aangehouden op het politiebureau. In Albanië is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 6,4. Daarbij zijn zeker negen doden gevallen. 300 mensen raakten gewond. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Daar zijn gebouwen ingestort en wordt nog gezocht naar overlevenden. Het is de zwaarste aardbeving in tientallen jaren in Albanië. Rond half elf vanochtend was er in Bosnië ook een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum lag in de buurt van Mostar. Er zijn nog geen berichten van schade. In Mali zijn 13 Franse militairen omgekomen bij een, bij een helikopterongeluk. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Twee helikopters botsten gisteren op elkaar tijdens een operatie in het Afrikaanse land. In Mali zijn 4500 Franse militairen gestationeerd. Sinds 2013 zijn er 28 van hen omgekomen. Webwinkels betalen steeds vaker te laat of helemaal geen geld terug. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond... bij ruim 200 online winkels die aangesloten zijn... bij het keurmerk Thuiswinkel.org. De bond onderzocht hoe snel klanten hun geld terugkrijgen... als ze producten binnen de wettelijke bedenktermijn van twee weken terugsturen. Bij de helft van de webwinkels ging het verkeerd. Ze betaalden niet of te laat of de bezorgkosten niet terug... terwijl ze ook die verplicht moeten retourneren. Het weer het is bewolkt en er valt soms wat regen en een graad of 10-11. Morgen aan zee soms een harde wind en het blijft zacht dan met maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat een file tussen Westpoort en Knopend Raasdorp. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some of the mother music. Het Muziekmuseum. The music play. Het Muziekmuseum. I can hear music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl yeah.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 En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1973. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. ook naar de nummer 1 positie van een Griekse zanger. Demis Roussos. Schönes Mädchen aus Arcadia. Zo heet het liedje. Het is zijn grootste hit in Nederland. Staat 14 weken in de top 40, waarvan twee weken op nummer 1. In totaal heeft hij in Nederland 14 hits. Hij was in de tijd razend populair in ons land. Er is zelfs een museum van hem in Nijkerk. Hij overleed overigens in 2005. Ja, hij had maar twee Duitsstalige singeltjes, liedjes. En dat kwast van zijn enige Duitsstalige album kwam dat af. En dat album werd geproduceerd in de tijd... door de vader van Vicky Leandros, Leo Leandros... Die heeft wel een hele andere naam natuurlijk. Hè? Maar dat gaan we niet uitspreken hier. Nee. De muziek waar we mee begonnen is van de Birds. Want op 28 november 1966 nemen ze dat in de studio's in Los Angeles op. Het nummer So You Want To Be A Rock Roll Star. Het is een compositie van Roger McQuinn en Chris Hillman. Dat wordt op 9 januari 1967 op single uitgebracht... En in de week van 18 maart van dat jaar staat het nummer op 40 in de Nederlandse top 40. En een week later is de single alweer uit de hitparade verdwenen. Dus het stond maar één week in de top 40. Vandaar dat het weer draaide, want het blijft een prachtig nummer. Zeker weten, absoluut. Straks tijdens deze rondleiding aandacht voor een Oost-Duitse zangeres die we allemaal kennen. Ze had geen enkele hit overigens in de Nederlandse top 40. Wel, een liedje in de tipparade in 1979. Ik ken haar bijvoorbeeld van de optredens in Top Pop, een speelfilm en van een handvol liedjes. Ik ga je van alles over vertellen en we gaan een aantal dingen laten horen. Straks het verhaal van de Britse tweelingbroers Paul en Barry. Tussen 1965 en 1967 hebben ze in Engeland 18 hits. Hoe heten deze broers met hun achternaam? En een van de broers, Barry om precies te zijn, die heeft ook een aantal solo hits. In Nederland onder andere. En een van die solo hits gaan we draaien van hem. En we hebben de langspeelplaat van de week. Dertiende Britse album van de Stones. Black and Blue de plaat komt uit 1976. We gaan nog twee nummers draaien. Even kijken wat hebben wij klaarstaan. Ik moet het eens kunnen zien. Oh ja, Hard Stuff, dat kennen we. En Melody, dat uh, nummer wat uh, Mick Jagger samen zingt met Billy Preston. En dadelijk ook nog een lied uit een satirisch Nederlands televisieprogramma uit 1972. Het nummer wordt geschreven op de muziek van Alone Again van Gilbert de Sullivan. De schrijvers, het is een duo, nemen het nummer zelf niet op een plaat op. Gerard Cox wel. Hij heeft er in dat jaar een hit mee in de Nederlandse top 40. Maar wie waren die schrijvers nu? En hoe heet het nummer? En we gaan dat draaien van die originele schrijvers. Die hebben het één keer opgenomen in dat tv-programma. En dat gaan we laten horen. En dan vertel ik je nu dat een meisje van 16 van Boudewijn de Groot op 27 november 1965 binnenkomt op nummer 40 in de Nederlandse top 40. Het lied is door Charles Asnavour en Roger Chauvigny geschreven als Un enfant... Edith Piaf is in 1951 de eerste die het liedje op de plaats zet. Voor het arrangement van een meisje van 16 heeft Boudewijn de Groot... de Engelstalige versie van Noel Harrison als voorbeeld genomen. Die heeft Un Enfant in de zomer van 1965 opgenomen als A Young Girl. Noel Harrison bereikt met de vertolking van dit lied... de 51ste plaats in de Amerikaanse hitparade van Billboard. Het thema van het liedje, van het oorspronkelijke lied... is een jong meisje dat wegloopt van huis... En haar vriendje achterna gaat, ze wordt uiteindelijk dood langs de weg gevonden. Een enfant een jongen van 16 jaar, een jongen van de vrindtijd, sur le chemin. Le sang. Et leurs deux cœurs ensoleillés partirent sans laisser d'adresse En portant juste leur jeunesse et la douceur de leurs péchés Une enfant, une enfant de 16 ans Une enfant du printemps Couchée sur le chemin Saisir dans la zie une enfant De kreeg Museum. De langspeelplaat van de week. Hoorden we op gitaar. Gitarist Harvey Mandel. Ja, hij speelde op Hot Stuff. De speelt plaats van de week. Black and Blue van de Rolling Stones uit 1976. Straks het verhaal van de Britse tweelingbroers Paul en Barry. Tussen 1965 en 1967 hebben ze in Engeland 18 hits. Hoe heten deze broers? Met een achternaam gaan dadelijk een hit te draaien van Barry. Music, the music museum. The best music on the best station. Dit is de, de top 40. 40. Nummer 32. I wake up in a cold sweat to a clock that says it's only 3 a.m.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 down to my fingers and it brings me back to now I'm searching through the ashes for the ancestors Flashback Paul NK32 in die oude top 40. Een liedje overigens wat in de tijd niet als A-zijde verscheen in Amerika... maar op een B-kant terechtkwam. Dan nu het verhaal van de Britse tweelingbroers Paul en Barry... die tussen 1965 en 1967 in Engeland 18 hits hebben. Het gaat hier om de broers Ryan, zoons van de Engelse zangeres Marion Ryan. Als de tweeling 17 jaar is hebben ze in 1965 hun eerste hit met Don't Bring Me Your Heartaches. In 1968 gaat Barry Ryan solo. Zijn broer schrijft en produceert de nummers. Paul Ryan verhuist naar Amerika waar hij als componist zijn brood verdient. Voor Frank Sinata schrijft hij onder andere I Will Drink The Wine. In de jaren 80 keert Paul Ryan terug naar Londen waar hij een kapsalon begint. Op 29 november 92 overlijdt hij in een Londens ziekenhuis aan longkanker. Zijn tweelingbroer Barry heeft een van zijn longen nog voor transplantatie aangeboden. Maar volgens de artsen is het al te laat. Paul Ryan is 45 jaar geworden. Hij laat zijn vrouw en een dochter van twee jaar achter. Eloise is in 1968 de eerste hit van Barry als solozanger. Zijn broer Paul schreef het nummer. Dit melodramatisch lied wordt een grote hit in de wereld. Er worden ruim 7 miljoen exemplaren van verkocht. There, and heaven knows happy difference. The music museum. The music makes a difference. La la la la la la la. The station that's all heart. The station with the happy difference. this is the tip parade. Nooit verder dan de tipperade. See, see the sun van Kayak Van een eerste uh, debuutalbum. Met dezelfde titel. Grappig is dat uh, dit liedje gemixt wordt. In de Abbey Road Studios. Uh, door uh, bijvoorbeeld uh, Alan Parsons. Die zat aan de knoppen. Tijdens dit liedje dus. Prachtig. Een andere single van het album. Lyrics. Komt wel in de top 40 terecht. Maar dit komt dus niet verder dan de tipperade. Jammer, de maar daarom draaien we dus. Gewoon weer lekker om terug te horen natuurlijk. Zometeen hebben wij een lied uit een satirisch Nederlands televisieprogramma uit 1972. Het nummer wordt geschreven op de muziek van Alone Again van Gilbert O'Sullivan. De schrijvers nemen het nummer zelf overigens niet op een plaat op. Gerard Cox wel, hij heeft er in dat jaar een hit mee in de Nederlands top 40. Wie waren die schrijvers? En hoe heet het nummer? En we hebben de versie dadelijk van deze twee heren. Maar goed, eerst nog even naar de top 40 en wel naar... Uh... Nummer 33. <treeks> Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan de lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg wees eens lief, wie niet even langer blijven, dan leg je er gewoon een meier bij.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 Je vrouw, ach kom nou, we doen wat we doen. Ik heb moeder laatst een reiscadeau gegeven, anders had ze de eigen zuster nooit gezien. Ja terug naar Canada ging voor het leven Ik mag die ziel nou mag graag gelukkig zien En met mijn zusie ben ik klerenwezen kopen Ze is pas twaalf, die kleine meid Ik hoop niet dat zij net zoals ik erin zal lopen Want kerels, dat is niks als rottigheid Ik doe wat ik doe En vraag niet waarom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 Win op nummer 33. Astrid de Bakker. Maar ze was getrouwd met Lennart Nijg. En vandaar dat ze heet Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe, dus. Ja, zo'n liedje wat je niet zo vaak meer terug hoort. Is vandaar weer gedraaid. Dan nu dat lied uit dat Nederlandse satirische tv-programma uit 1972... wat door Gerard Cox de hitparade ingezongen wordt. Het tv-programma heet Hadi Massa... en wordt door de VARA op Nederland 2 uitgezonden tussen 1968 en 1972. Op 26 november 1968 is de eerste aflevering. De serie wordt gemaakt door onder andere Kees van Kooten, Wim de Bie... Annemarie Oster, Tom van Duinhoven, Jules Croisset... Tim Krabé, Henk van Ulsen en Dimitri Frenkel-Frank. In 1972 ontstond een kleine rel... toen Kees van Kooten en Wim de Bie in een sketch... in het kader van weerzinwekkende gesprekken... discriminerende opmerkingen maakten over joden, homoseksuelen en negers. Het was de bedoeling om mensen die dit soort dingen zeggen... te kijk te zetten, maar de boodschap kwam niet helemaal over. en Veel mensen vonden het kwetsend. Van Kooten en de Bie hebben toen op de televisie... hun excuses gemaakt voor deze uitglijer. In diezelfde uitzending van Hadi Massa vertolken van, van Cote de Bee het nummer 1948. Toen was geluk heel gewoon. Het is een nostalgisch nummer over het leven in Nederland in de wederopbouw. Het Nederland onder Drees. Op de melodie van het nummer Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan. 1948 werd eind 1972 in een uitvoering van Gerard Cox een kleine hit. Het stond zes weken in de lijst met 21 als hoogste positie. In 1994 begon Gerard Cox samen met Short Plezier de nostalgische televisieserie met dezelfde naam. Toen was geluk heel gewoon. Maar in die uitzending van Hadi Massa heet het liedje... Buiten huilt de wind om het huis. Hier zijn Van Koten en De Bie. eerder gehoord? Ja, natuurlijk wel de uitvoer van Gerard Koks, maar ik weet zeker dat je deze nog nooit zo gehoord hebt. Verkoot en de debiet dus uit Hadimassa 1972. Muziekvrienden, zometeen aandacht voor een Oost-Duitse zangeres die we allemaal kennen. Ze had geen één hit in de Nederlandse top 40. Eén singeltje van haar kwam in de tipparade terecht in 1979. Maar we kennen haar bijvoorbeeld van optredens van top -pop en een speelfilm. En die speelfilm heet Tja. Misschien heb ik nu al te veel gezegd. Goed, dat zometeen. Maar eerst nog even. De langspeelplaat van de week. I said It was a shocker Night Tractieve we draaien, de langspeelplaat van de week. Deze week het album Black and Blue van de Rolling Stones uit 1976. En we draaien de melodie. We hoorden Billy Preston samen zingen met Mick Jagger. Goed, muziekvrienden, volgende week hebben we weer een nieuwe langspeelplaat van de week. Dan nu aandacht voor die Oost-Duitse zangeres die we allemaal kennen. Ze wordt geboren als Katrina Hagen in het voormalige Oost-Berlijn... en begint haar carrière als actrice... Ze speelt in verschillende Duitse films naast haar moeder Eva Maria Hagen. We kennen haar natuurlijk als Nina Hagen. In 1976 vormt ze de Nina Hagen Band en brengt in 1978 haar eerste album uit met dezelfde titel. Een jaar later wordt het album Oembe Hagen uitgebracht en is tevens de laatste plaat van de band. Ze valt op met haar theatrale manier van zingen. We gaan eens even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van die theatrale manier van zingen. Dit liedje... Voerde ze ooit uit in Topop? Het kwam uh, nooit in de top 40 terecht, maar wel in de nationale hitparade. Het nummer trainen. Nina Haar, een klein stukje. Offen, het venster präsenteert. Spotsen, wolken, himmelflattern. Wind blast, mijn ogen vreert. Unter, oost, oefroer, ik knatternacht. Daar die zonne onder, die schoft is straat eronder, fällt mij nooit bekanter uit. Natuurtraining, ja, deze bijzondere manier van zingen valt natuurlijk enorm op. We kennen haar verder ook nog van de nummers Aufem Roemel, African Reggae en TV Glatzer. Een Duitse uitvoering van de White Punks, aan doop van de Tubes. Legendarisch is haar optreden in 1979 dus met uh, Natuurtraining. Je moet maar eens even uh, kijken op uh, YouTube, daar valt het gewoon uh, terug uh, te zien. In datzelfde jaar gaat het gerucht dat ze getrouwd zou zijn met Herman Brood. In de film Tja is te zien dat Nina en Herman trouwen in de kerk van het kunstenaarsdorp Ruigoort. Maar officieel zijn ze nooit getrouwd geweest. Hier is dat fragment. Deze mooie dag, deze dag vol muziek, deze dag vol liefde, deze dag vol lieve mensen... zijn we hier bijeengekomen om een unieke gelegenheid te vieren. Te weten het huwelijk, de echt, het trouwen tussen Herman Brood en Nina Hagen. Het is onvoorstelbaar, het is waar, het is gebeurd vandaag, Herman Brood. Zijt gij willend bereid, deze vrouw, tot uw echtgenote te nemen? Jawor. Want zie, Fräulein Hagen... Zijn ze niet bevrijdich een zo groot mens wie Herman Bots om Herman te hebben? Ja zeker. In 1979 koffert ze nog het nummer Lucky Number van haar vriendin Lena Lovitsch in het Duits. Het heet dan weer Leben nog. 1983 brengt ze nog een succesvol album uit, Angstloos, in het Engels Fearless. En uh, daarop staat de dancehit New York en het bizarre Zara, gebaseerd op de Zweedse zangeres Zara Leander en het lied Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Goed, muziekvrienden, ik heb een nummer opgezocht wat uiteindelijk in die tipperade terecht kwam. En ik uh, denk dat we het wel kennen. Unbeschrijflich weiblich, hier is Nina Hagen. Motzen. Ich treffe Kabetten und überhaupt. Ich sag mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht abzuackeln? Für dich, für wen für dich, für, für mich. Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu ackeln. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine nicht. Ik had Marina, de andere pleeracht Simon Boboroa hm. naar Bord gepakt? En voor de eerste knap schreiend, ik mij eerst maar Nina Hagen, onbeschrijpelijk weiblich. Dit is de Tipparade, nummer 19. Muziekvrienden, we zijn er doorheen. Muziekmuseum gaat dicht. En ik vond nog één liedje in de Tipparade... waarvan ik dacht, die moeten we nog even draaien. Die hoor niet zo vaak meer. Tenminste niet in deze uitvoering. Het is overigens wel weer de albumuitvoering... want de single, daar zaten een paar knipjes in. De intro was bijvoorbeeld iets korter. Het werd later nog door M&M gebruikt... in het nummer Sing for the Moment... de melodie en de... nou ja... Het een en ander, zeg maar. Maar dit is dan toch het origineel Aerosmith van... Ja, het album weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Het heet in ieder geval Dream On. Bedankt voor het luisteren naar deze rondleiding. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio.